Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Kasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Tusk wordt de nieuwe premier van Polen. Hij is vandaag verkozen door het parlement en kan een regering gaan vormen. Daarmee komt er na acht jaar een einde aan het bewind van de conservatieve PiS-partij. Die partij bleef bij de verkiezingen afgelopen, afgelopen oktober wel de grootste partij... maar zonder absolute meerderheid en dukte de partij niet om een coalitie te vormen. Een groep van pro-Europese oppositiepartijen haalde die meerderheid wel onder leiding van Donald Tusk. En dus begint er nu een nieuw politiek tijdperk in Polen, zegt correspondent Christian Pouwen. Nu, na acht jaar dwarsliggen in Europa, zit de tijd voor PiS erop. En is het aan Donald Tusk en de Verenigde Oppositie om aan de slag te gaan? Zij beloven in ieder geval alles anders te gaan doen. Donald Tusk wordt waarschijnlijk woensdag beëdigd. Morgen presenteert zijn partij de ministers. Het Israëlische leger zegt dat morgen een extra controlepunt wordt geopend om de vrachtwagens met humanitaire hulp uit Egypte te controleren. Hierdoor zou er twee keer zo snel noodhulp de Gaza-strook in moeten komen. Een duikoefening in De Lek is dit weekend anders gelopen dan verwacht. Brandweermensen vonden per toeval het lichaam van een man die al bijna zes jaar werd vermist.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 Daarom geven we de toestemming om de vreugdevuren en het karbietschieten een dagje eerder te doen, zodat de zondagsrust niet wordt verstoord. Het gaat bijvoorbeeld om Staphorst. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht kan er nog een enkele bui vallen, maar meestal is het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 5 graden. Morgen eerst droog, maar in de middag regen bij 5 tot 10 graden. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Zie dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Jouw keuze. ZFM. if you don't change your ways for refusing to acknowledge the grace and the mercy and the love of Jesus Christ. That's what has already damned your soul unless you decide to make a change in your eternal hellish destination. You see, you think that by shock tactics like that, you somehow thumb your nose at God. You shake your fist in the face of the Almighty. I want you to know where he sits, sits on the circle of the earth, you can't touch. Good. Je hebt het gered. Tenminste, ik heb het gered. Um, je holde Altar met uh, The Throne of Fire. En voor het, uh, het laatste nummer van het vorige uur was trouwens Celestial Bloodshed. Mocht je geïnteresseerd zijn. Wil je eens nog een keer zien optreden? Dat gaat helaas niet. De zanger is uh, doodgeschoten door een vriend. Of het ongeluk was, of dat het expres was. Dat is niet duidelijk. Het is tijd voor... Nummer 13. Nummer 13 doe ik altijd een klassieker. Tenminste, ik vind het klassieker. Ik draai, dus ik bepaal. <laughs> en dit keer is het geen dead metal plaat, maar een black metal plaat van Darker. That makes me pull my shoe! Athericon hoorde je met Prime. Wauw, wat een lastige naam is het maar. Evil Renaissance. Trouwens, als je de cd hebt en je bent bij het eerste nummer en je draait hem terug, heb je 2 minuut 30 extra. Uh, ik weet niet of dat op de LP ook zo is. Op de cd is het in ieder geval wel. Is het is gewoon een extra nummer. Of een extra nummer, eigenlijk is het gewoon een intro. Meer is het niet. Um, we hadden het net over Sepultura die ermee gaan stoppen. En ze hebben ooit nog eens een hele leuke cover gemaakt. En het is nu de bedoeling dat ik hem uh... And reveling my fate And all my brothers De Sepultura met het nummer Orgasmatron, dat natuurlijk origineel van Motorhead is. Um, ik ga weer eens een lekkere ouderwetse van Cannibal Corpse draaien. Gadverdamme verdamme wat lekker. Net de radio en zet en denk ik. Paha, wat een herrie, dat klopt. Dat is ook echt helemaal de bedoeling van dit programma: zoveel mogelijk herrie draaien, tenminste herrie, het is maar net hoe hard je zelf de radio zet, en ik zou zeggen, zet hem nu nog oh, een, een stukje harder, want hier is summer.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 You're a messiah on earth It's I do love it. Drop, en dan bedoelen ze geen drop mee als in Nederland. Drop, maar drop betekent doodslag. Gezellig, ja, absoluut betekent ook een afsluiting of klaar ermee, of absoluut. Een drop is, uh, ja, drop, doodslag. Um, wie het niet over doodslag heeft, is de volgende band. Die hebben het over to write, to shoot straight en speak the truth. Dan weet je natuurlijk dat ik het over Entombed heb Over Entombed heb Hoorde ik daar nou alweer Mysticum? Ja, daar hoorde je alweer Mysticum. Uh, het was een verzoekje van iemand. Kan je nog een keer Mysticum draaien? Tuurlijk kan ik dat. Als jij dat wil, dan doen wij dat. Waarom doe je nou niks? ta ta ta play u. it loud. En dan valt mijn telefoon uit. Heel fijn. Um, de concertagenda voor uh, dit jaar nog. Uh, 12 december speelt Living Color in Hedon-Zwollen. We hebben ook nog 13 december in de Victoria. Alkmaar speelt Wishbone S. Lindeman 14 december in Rotterdam. Als je dat wil zien. Bombers, het motor, het uh, geweld van Abbad. speelt 15 december in De Pul in Uden. Ze spelen ook nog 17 december in de Metropool in Enschede. 16 december Wishbone Ash in de cacaofabriek in Helmond. New Model Army 17 december Melkweg Amsterdam. Voor Lekkere Herrie 22 december Pestilence, Mouflon en Datisfaction. In de Walhalla Skatecentrum in Nijmegen. Ehm uh, een van de laatste dagen van december. Brutus Psycho. Psychonaut. Ronker en de Waltz. Spelen in Paradiso Amsterdam. Uh, Amsterdam. Ik, ik zeg het ook echt als Amsterdam. Uh, ladada, januari. Wat hebben we allemaal in januari? Ronnie Dames Gino Memorial Concert. 7 januari. Evenaar in Eindhoven. Ploegendienst. 11 januari. In de Helling in Utrecht. Ik moet ook, wat ik allemaal vergeet. La la, la, la la Het gaat dat niet altijd even goed. Maar ja, luistert u uit nog iemand? vast wel. Beast in Black en Gloryhammer, 013 Tilburg, 14 januari. Delane en Inlum De Pul Ude, 19 januari. Weer het Robin James Dunham Memorial Concert. Ik moet echt, uh, ik moet gaan multitasken maar. Gaat niet helemaal zoals het hoort. Benen er nog bij, vast wel. Uh, Abad speelt ook de pul in Ude in 21 januari. Nou, die pul in Uden, daar, ik weet niet hoe ver weg het is. maar Er hebben wel leuke concertjes staan uh, als ik dat zo lees. Modder en onhou, 25 januari in Merlijn in Nijmegen. Abad speelt ook nog in Drachten, 26 januari. En dan gaan we weer naar februari toe. Staat daar nog wat leuks? Modder, Patronaat Haarlem. Geen idee wat het is. Het is vast heel leuk. Anders worden ze niet geboekt. Hoe lang heb ik nog? Ik heb niet heel lang meer. Uh, bla bla bla bla bla. Therion. 24 februari in Oberhausen. Nou had ik een hele lijst gekregen met de concertagenda. Maar dat gaat niet helemaal goed. Ik ga nummers draaien. Daar ben ik veel beter in. En dan moet ik pa pa pa pa pa, pa en plop. De Gates, hoorde je bij de poorten, um, zo begin je aan een programma en zo is het alweer het einde. Dit is ook het laatste, voor mij laatste uitzending van dit jaar, yay! Nee, ja, jammer, eigenlijk zou de laatste uitzending uh, 25 december zijn, maar dan is iedereen natuurlijk met de uh, aan het smijten en dan uh, luistert er helemaal niemand, denk ik. Maar uh, ja, het uh, ging redelijk volgens mij. Er zijn heel veel foutjes gemaakt, maar die zullen jullie waarschijnlijk allemaal niet gehoord of gezien hebben. Als je af en toe denkt van, wat zit die uit de maat te trommelen? Dat klopt, uh, het internet en het live ding. Dat zit natuurlijk een, een flinke vertraging tussen. Dus vandaar, uh, ik heb nog één nummertje klaarstaan en... Uh, het is weer een Hilt-nummer. Ik vind het zo'n gave CD. En uh, ik hoop ze echt een keer live te zien. Uh, maar voorlopig treden ze alleen nog in Zweden. Op Denemarken ook binnenkort. Of dat is al geweest zelfs. Maar uh, voordat we naar uh, alle ellende van het nieuws gaan... gaan we nog een stukje bakje ellende van Hilt uh, luisteren. Uh, ik zeg gewoon alvast. Fijne jaarwisseling. En hartstikke bedankt voor het luisteren. Hier is Hilt.